Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Willem Holleder zit weer vast. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij de opdrachtgever was van de moord op vastgoedhandelaar Kees Houtman in 2005 en die op kroegbaas Thomas van der Bijl in 2006. Holleder is opgepakt op verdenking van de verklaringen van kroongetuige Fred Ros. Vrijwel alle huizen die waren getroffen door de gasstoring in Apeldoorn zijn weer aangesloten. Alleen zes huizen waarvan de monteurs de bewoners niet konden bereiken hebben nog geen gas. Afgelopen zondag brak een waterleiding in de wijk Anklaar, waardoor ook de gasleiding ernaast knapte. Ruim 500 huizen kwamen zonder gas te zitten. De storm die gisteren ook over Duitsland trok heeft daar aan twee mensen het leven gekost. De slachtoffers zijn automobilisten die onder een omgewaaide boom terechtkwamen. Dat gebeurde in Frankvoort en in Goslar in neder -Saxe. In Nederland leidde de zuidwesterstorm niet tot grote problemen. De Karelsprijs 2015 is toegekend aan Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt door de Universiteit van Aken... aan een persoon of instelling die zich sterk maakt voor de Europese eenwording. Eerdere winnaars waren onder andere Koningin Beatrix, Angela Merkel en Herman van Rompuy. Martin Schulz is sinds 1994 lid van het Europees Parlement. Sinds 2012 is hij voorzitter. In Denemarken is een gevangene voor de 23ste keer ontsnapt. Hij wist de tralies voor zijn raam door te zagen en met een touwladder te ontkomen. Eerder ontsnapte hij onder meer nadat een shovel de gevangenismuur had geramd. En ook wist hij een keer te vluchten toen hij bladeren moest vegen. Hij sprong ongemerkt in de container met bladeren en ging ervandoor toen de container buiten de gevangenis werd geleegd. De Deense politie heeft geen idee waar de man nu is. Hij zat vast voor een gewapende overval en werd vanwege zijn vluchtgevaar extra in de gaten gehouden. Het weer. Het is wisselend bewolkt en de laatste buien verdwijnen. Vannacht is het tamelijk helder. Het koelt af tot iets boven het vriespunt. Ook is de kans op mist. Morgen vroeg lost die gedeeltelijk op. Waar het grijs blijft, wordt het maximaal 1 tot 3 graden. Waar de zon schijnt, 4 tot 6 graden. Dit was Sten.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 En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met Menu Entertainment for you. Oh! Whoa, Oh, something's going FM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 de winterse 50. So so easy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 Me, I could be the one for you He's gotta look like a cool man But he's burning inside To fill me up with passion Make love to me